Kok loodste het wagentje door de nauwe straatjes van de Amsterdamse binnenstad. Het ging langzaam, want het hart van Amsterdam is nog gebouwd voor snelle handkarren en een enkele vigilante. De kok speelde met het lichtsignaal, prikte gaatjes in het duister. Henkie zat naast hem en bestudeerde de knopjes en schakelaars van de mobilofoon. Hij deed het met kinderlijke interesse. Weet je, zei hij, dat ik in een politiewagen nog nooit voorin heb gezeten, altijd achterin, met van die dingetjes om mijn polsen. De kok glimlachte. Je gaat vooruit, spotte hij. Bij de Sint-Olofsteeg stopte de kok en wachtte gelaten, tot een eenzame dronken man eindelijk de rijweg verliet. Pas toen reed hij verder. Ik vraag me af, zei hij, wanneer je eens normaal werk gaat zoeken. Henkie grijnsde. Voor werken staan mijn handen verkeerd. De kok trok zijn schouders op. Ik meen me te herinneren, zei hij, dat je eigenlijk van beroep bankwerker bent. Er is voor jou werk genoeg. Goed loon, vakantietoeslag en weet ik veel. Zoek een nette vrouw en zet een familie op poten. Als straks je ouwetje doodgaat, heb je niets meer. Henkie grijnste opnieuw een beetje droevig. Ach, meneer de kok, zei hij meewarig, zeg nou zelf, daar ben ik toch geen man voor. Ik hou nou eenmaal van avontuur. Avontuur, meesmuilde de kok, in de bak, uit de bak en daartussen een beetje hokken op een stinkend krot met een tweedehands vrouwtje. Henkie keek verontwaardig op. Kom nou, meneer de kok, zei hij, met een lichte hoofdbeweging, je hebt haar nou zelf gezien. Zo slecht is ze nou toch ook weer niet? Hij snoof, Hans. De kok grijnste. Je kan toch moeilijk beweren, zei hij, dat ze zo van haar moeder komt. Henkie wond zich een beetje op. Nou, en wat zou dat? Er zijn genoeg momenten, dat je daar helemaal niet bij denkt. De kok reageerde niet. Hij bepeinste, of hij aan alles had gedacht. Hij had Klaas Pieper de opdracht gegeven om de kelner en de pombediende voorlopig maar even te vergeten, dat kon later nog wel. Hij moest eerst de politie in Amstelveen bellen en Fledder berichten, dat hij op de terugweg Femi en de militair oppikte en naar het bureau bracht. Hij had Klaas ook gevraagd om contact op te nemen met de politie te horen. Misschien wisten ze daar iets van de familie van Wijngaarden, je kon nooit weten. Femi leek hem de sleutel tot de oplossing. De kok parkeerde het wagentje op de keizersgracht, niet ver van de Herenstraat. Daar stapte ze uit. Het was zo stil. De kok nam de zaklantaarn uit de auto en sloot de portieren af. Henkie liep al vooruit. Een goede dertig meter vanaf de Herenstraat bleef hij staan en wees naar een plek aan de walkant tussen de bomen. Hier was het, zei hij. Hier stond die wagen waar ik dat tasje uitgapte. Ik dacht dat het een uh, Amerikaanse wagen was. De kok bukte zich en liet het licht van de zaklantaren langs de straat schijnen. Tussen de bomen, in de halfbevroren brei van verrotte bladeren, waren wel bandensporen zichtbaar, maar het was een haast onontwarbaar geheel. De kok telde wel zes verschillende profielen en begreep, dat daar maar weinig bewijskracht uit viel te putten. Hij richtte zich langzaam op en keek schuin omhoog. Door de kale takken van de bomen schemerden de gevels van een rijtje statige herenhuizen. Geen van die huizen was nog bewoond. Ze waren alle omgebouwd tot kantoren. Het was jammer. Maar wie was er nog in staat om zo'n grachtenhuis in zijn geheel te bewonen? Henkie stak een sigaret op. —Nou, zei hij verveeld, waar wachten we op? Je hebt het gezien, laten we gaan. Hij grijnsde breed. —Dat tweede Hansi zit op me te wachten. De opmerking van de kok van zo even zat hem nog dwars. —Wat moet je nou nog langer zoeken? De kok zuchtte. Hij had het gevoel dat hij nog niet weg moest gaan. Er was iets, dat hem tegenhield. Hij keek nog eens omhoog en werd getroffen door het grillige lijnenspel, dat de kale takken en twijgen tegen het grauw van de hemel toverde. Dat tasje lag toch op de achterbank? Ja, gewoon, los, op de achterbank. De kok stelde zich de situatie voor. Henkie, scharrelend langs de geparkeerde wagens, op zoek naar buit. Was de wagen nog warm? Henkie trok een denkrimpel in zijn voorhoofd en streek met zijn hand over zijn borstelige kruin. Nou, u het zegt, ja. De ruiten waren wat beslagen. Ik herinner me nog dat ik eerst dacht dat er een paardje in zat te vrijen. Maar toen ik dichtbij kwam zag ik dat er niemand in zat. Er was alleen dat tasje. De kok knikte en gebaarde voor zich uit. Brandde er nog ergens licht in een van die huizen? Ja, daar heb ik eh, niet zo op gelet. Ik heb dat tasje gepakt en ben hem gesmeerd. Heb je nog iemand op de gracht gezien? Henkie Snoof. Ik hou niet van getuigen. Er was dus niemand. Nee? De kok slenterde naar het trottoir. Het licht van zijn zaklantaarn speelde over de statige bordessen en de naamplaten naast de deur. Hij had het nummer niet in zijn hoofd, maar voelde, dat hij dichtbij was. Plotseling ving hij in het ovaaltje van licht de naam, die hij zocht. Dolmen en van Vliet, Assuraduren stond op een glimmend gepoetste koperen plaat in zwarte letters. Handige Henkie was hem gevolgd en kwam naast hem staan. Beiden keken ze omhoog. De kok hield de zaklantaren nog steeds op de plaat gericht. —Een mooi pandje, zei Henkie bewonderend. Je zou zo denken, dat er heel wat te halen viel, maar in de regel valt dat bar tegen. Als je pas begint, dan laat je je nog wel eens door zo'n plaat verleiden. Als je deuren, denk je dan, daar zit Poen. —Nop, gewoon nop. —Ja, ze hebben wel poen, maar dat staat op de bank. Hij wierp zijn peukje op de straat en trapte het uit. Ik zag eens, zo babbelde hij verder, ook zo'n plaat. Weet je, zo'n rijke, koperen plaat, en daar stond kas op. Gewoon K-A-S. Het was zo aan de buitenkant, geen moeilijk pandje. En ik dacht, kom, laat ik eens kijken of ze hier beter bij kas zijn dan ik. Hij snoof verachtelijk. En wat denk je? Geen stuiver. Nou, en sindsdien... De kok luisterde naar de ervaring van Henkie... Hij deed het met een half oor, want zijn gedachten verwijlde intussen bij Ellen. Hij vroeg zich af, wat ze in de laatste uren van haar leven had gedaan. Hoe kwam haar tasje op de achterbank van die wagen terecht, en dat nog wel zo dicht bij het kantoor, waar ze werkte? Er moest verband bestaan. Ze bezat vermoedelijk zelf geen sleutel van het kantoor, daarvoor was ze nog te kort in dienst, maar gezien het tasje, was ze er waarschijnlijk wel geweest. Wie had haar dan binnengelaten? Wat verborg dit oude grachtenhuis? Hij liet het licht op de deur schijnen. Er was niets bijzonders aan te zien, geen sporen van braak of verbreking. Hij keek langs de gevel omhoog. Het pand zag er ongenaakbaar uit. Henkie babbelde maar voort, zijn ervaringen als inbreker waren legio, hij vertelde met smaak. De kok keek hem aan. Zou, euh, zou jij, onderbrak hij hem... De boel hier open kunnen maken, zonder een ravage aan te richten, handige Henky liet zijn kennersblik langs de deuren en ramen zweven. Hij knikte vaag. Zijn lippen in een tuitje. Ja, zei hij traag, dat zou wel gaan. Als ik mijn spulletjes bij me had, was het zo bekeken, hoogstens een paar minuten werk. De kok streek met zijn hand langs zijn kin. Waar heb je je spulletjes? Henky kreeg plotseling berouw van zijn openhartigheid. Hij besefte, dat hij eigenlijk veel te veel had verteld. De kok was en bleef tenslotte een rechercheur. En rechercheurs, op een of andere manier, waren ze nooit te vertrouwen. In zijn gemoed ontwaakte weer de achterdocht. In zijn oogjes blonk wantrouwen. trouwen. Ik, uh, —Ik gebruik mijn spulletjes niet meer, uh, de kok, zei hij, verdedigend, als scholte het een verhoor. Echt niet? Ja, ze liggen bij mijn ouwetje op zolder, en daar zit dik het vet op. Na die laatste kraak, weet u wel, heb ik ze niet meer gebruikt. De kok slikte wat moeilijk een stapeltje ambtelijke voorschriften weg en zuchtte. Zou je ze nog eens uit het vet willen halen? Wat? De kok zuchtte opnieuw. Voor één keertje. Ik wil hier naar binnen. Henky begon wat schaapachtig te lachen. Bedoel je? De kok knikte met een ernstig gezicht. Dat bedoel ik. Henkie lachte opnieuw. Een vreemd zenuwachtig lachje. Hij kon het niet vatten. Het idee leek hem te absurd. Dat was nog nooit vertoond. Zijn scherpe blik gleed langs de gelaatstrekken van de kok. Hij kende dat gezicht. Het was hem vertrouwd, uit vele verhoren, de diepe rimpels in het voorhoofd, de wat borstelige wenkbrauwen, de vriendelijke grijze ogen en de scherpe plooien in de wangen. Het was er allemaal, alleen die half geamuseerde trek om de mond, die was er nu niet. —Wilt u echt naar binnen? —Ja. —En eh, kan ik er geen kwaad mee? De kok grijnsde. Als er narigheid van komt, neem ik alle verantwoording. Henkie knikte peinzend. Met zijn onderlip naar voren gestoken, keek hij de kok een tijdje aan. Langs zijn wangen trilde een zenuwtrek. Hij stond kennelijk in tweestrijd. Niet lang. Hij schoof zijn onderlip terug en plooide zijn mond tot een vriendelijke glimlach. Zelfs zijn ogen lachten mee. Eigenlijk gebaarde hij: Eigenlijk bent u ook nooit rot voor mij geweest. Het klonk als een eindconclusie van een overpeinzing. Hij wierp nog een blik op de ramen en de deuren van het pand en schatte wat hij nodig had. Toen beende hij weg, om zijn spulletjes te halen.